En mondialisering minder werk voor wat laag opgeleiden zou overblijven. Er verdwenen banen in de industrie en in de landbouw, maar kwamen ook banen bij, vooral in de schoonmaaksector, de horeca en de zorg. In Hargenaan Zee in Noord-Holland zijn vandaag drie mannen omgekomen terwijl de auto waarin ze zaten van de landbouwse zeewering was gerold. Dat is de zeewijk ten noorden van Schoorl. De auto sloeg verschillende keren over de kop en kwam op het strand terecht. Twee andere inzittenden raakten gewond.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 De politie gaat uit van het misdrijf, maar onduidelijk is nog hoe de twee om het leven zijn gekomen. In de Rotterdamse woning wordt ook een meisje aangetroffen, zij is ongedeerd. Het weer volop zondag met enkele schapenwolken, blijft droog voor wordt 21 graden in het westen tot 25 graden in het oosten. Morgen opnieuw vrij zonnig met in de binnenland kant op een bui, met temperatuur op veel plaatsen 25 graden. Dit was het en was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 Bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft de diensten flink uitgebreid. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires. Maar ook voor levering van haatgemaakte systemen voor particulier en bedrijf. BeachNet, een veelzijdig computer- en internetcentrum aan de Altestraat 61 in Zandvoort. Bel voor meer informatie 023 5730 749. Of kijk op www.beachnet.nl. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zonder zon Zee, Zandvoort ja, het is de zomer is. Dit ja, is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van vrijdagavond. I want to